Wij noemden u psalm 32 vers 3. zal de gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen, netwijl het uw aandacht kunt opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan nader het tiende hoofdstuk, de verse 1 tot en met 18. Wij noemden u. Het evangelie van Johannes, de versen 1, tot en met 18. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat is een herder der schapen. Deze doet de deur achter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmiddag ze zij zijn stem kennen. Maar eenen vreemden zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vrieden, overmiddag zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij bestonden niet wat het was, dat hij tot hen sprak Jezus dan zei de wederom tot hen voorwaar voorwaar zeg ik u ik ben de deur der schapen allen zoveel als zij voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars maar de schapen hebben hen niet gehoord ik ben de deur Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en wij vinden. De dief komt niet, dan omdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen, omdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de Goede Herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet een wolf komen, en verlaat de schapen, en vliet, en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen, en de huurling vliet, over met zijn huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen, en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de vader mij kent, al zo ken ik ook den vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen, en ze zullen mijn stem horen, en het zal worden ene kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. <tie> <tie> Onze hulp. Zij in de naam des Heeren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat. De werken zijn er afhanden. genade en kreding zijn met u, van hem die is en die was en die komen zo.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 De overste der koningen der aarden. Amen. Bij ons mensen leeft makkelijk de gedachte, God kan alles. Maar God kan niet alles. En God doet niet alles ook. Er zijn gelukkige onmogelijkheden God. Een mens heeft zijn onmogelijkheden. Maar God heeft ook zijn onmogelijkheden. Sterven kan hij niet. Liegen kan hij ook niet. En veranderen kan hij ook niet. En wat hij begint, dat verlangt Een goddelijk begin is zeer zeker een goddelijk einde. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Want hoe onmogelijk dat het was dat de profetie vervuld werd in Bethlehem. Het is toch maar gebeurd. Het is toch maar gebeurd. Je toch maar in Bethlehem terechtgekomen. En die zoon die werd toch maar in Bethlehem gebaard. God houdt zijn woord wel. God weet van zijn woord. Hij houdt ook van zijn woord. En hij onderhoudt ook zijn woord. zelfs de belofte van 4000 jaar terug. Dat is toch ver, dat is toch ver, vierduizend jaar. Is daar in Bethlehem ook op zijn plaats. Want alle beloften zijn in Jezus Christus, ja en amen. Amen, dat wil zeggen, dat zij zo, afgelopen. Dat zei ze, het wordt niet anders. En ten andere hebben we ook gehoord dat de weg naar Bethlehem een weg vol voetangels en klemmen is. Een weg vol hindernissen. Als Maria gevraagd mocht hebben, Jozef, wat moeten wij daar toch gaan doen in Bethlehem? Dan zei hij, aan ja, mensen, om beschreven te worden, hoeveel bundig land dan we hebben. En hoeveel geld dan we hebben, dat moet er allemaal ingeschreven worden. Dus ja, dan zei wij niet te gaan? Want we hebben geen land en geen geld. Dus dan hoeven wij niet naar Bethlehem te gaan. Zei dus, hij, oh, jawel, want die het niet hebben, moeten er ook beschreven worden. En die het wel hebben, die moeten er ook beschreven worden. En wanneer zei dan... Na zulke reis van vier à vijf dagen in en aankomen, dan zoeken ze alles af. Of er ook nog een huis voor er is. Of er ook nog een kamertje voor er is. Of er ook nog een vertrekje voor er is. Ze zijn zomaar niet in die stal gelopen. Dan moesten ze voor ingewonnen. Dan moesten ze voor overwonnen. Daar schoot niks meer over als de stel. Alleen de stal schoot nog En dat scheen wat de openbaring 12 twaalfde. Dat de aarde kwam uit de hulp die stal. Zodat dat kind al daar geboren werd. Waarin alle beloftes, ja en amen zijn. Maar nu verder. Wie zal de bekendheid geven aan die geboren zoon. Zou Jozef geen familie gehad hebben in Bethlehem? Zou hij geen vrienden gehad hebben in Bethlehem? Het is toch elke vaderij om op stap te gaan als er een zoon geboren is? Jozef, gaat niet op stap, hij blijft stilzitten. Die is mede de eerste getuige van de geboorte van Christus, misgevraagd. En hij heeft het aan God overgelaten, laat het verder aan God toe. Die zouden we voor de bekendheid van zijn Zoon zorgen. Al zal dat ook weer in een weg gaan dat niemand verwacht heeft. Hetgeen ons nader beschreven ligt in de openbaring aan de herders. Van Lucas 2 vers 8 tot en met 12. <coughs> Ik lees u 12e vers voor. En de deur zal u hertekenen zijn. Hij zult het kinderke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribben. Tot zover vragen we vooraf om eens leven in spreken en luisteren. O, aanbiddelijke Jehovah, dat de geboorte van Christus onze wedergeboorte mocht worden dat de geboorte van Christus een vernieuwing in het hart mocht openbaren, dat de geboorte Jezus onwederstandelijk tot een wedergeboorte geopenbaard werd gode aanbidder. En anders kunnen wij mensen alles horen en er is niets in ons dat verandert, nog minder van hem. Maar als u uw stem wilde verheffen, dan komt Lazarus uit het graf, al leg je er al vier dagen in. Als u spreekt, dan kruipt men nasa een worm, of er nog een middelvorm waar langs en waardoor En nog zalig kan worden. Als u spreekt, dan moet een mefiboze voor uw wonderen doen. En dat doen, dat is uw doen. En dat doen is een goddelijk doen. Waar dan een verbondstafel voor gereed staat. U mag in de avonturen, o gezegende Heer Jezus. Het hoogtepunt in de hemel. En het rustpunt der verloste. In dit avonturen. Wederbarende genade schenken waar ze gemist wordt. En waar de beginselen mogen zijn. Daar mocht vermenigvuldigende genade geopen om niet bij de geboorte te blijven hangen, maar met een innerlijk verlangen in te leven, dat die gehele Jezus, dat die gehele Christus, dat die gehele zaligmaat in ons leven openbaar, als die enigen van God verordineerden, Gezalvd Christus als profeet, priester en koning. U mag uw wonderen, want niemand kan er wonder doen als u alleen. U maakt van een wijs mens een dwaas mens. Van een wetenschappelijk mens een mens die niets meer weet. En van een pratend mens een zwijgend mens. Deed u met Zacharias Niemand kan wat u kan, een mens onder u leggen en genade inleggen. Een mens onder u leggen en Christus openbaar. Niemand kan wat u kan, de dood verslinden en het leven instorten. Dat zijn de zoete, onmisbare dadelijke genade gods, om hetgeen wat nooit meer bekeerd kan worden te bekeren, en waar de deur voor dichtgevallen is, en deur daar hoop het openbaar, waar men te dood is om zijn dood te beseffen, die dood te verslinden en te overwinnen, waar geen meeste beweging met in die mens is om hem te bewegen, door u tot u, tot een welbehagelijke dienst des te Gij zijt de nou machtigen om verstand te heiligen, te reinigen en te bedenken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Het is voor u maar een wenk, en die mens staat onder het oordeel en onder zijn schuld. Als dan zal hij wat roepen. Als dan moet hij roepen. Als dan wil hij roepen. Want hij kan dat roepen niet gelaten, al is het zo dat het hem niet kan baten, hij moet roepen. Hij moet roepen. En al maar achter volgens, Heere genaam. Genade, Heere naam. Ach, help mij, help mij. Die schiet gebeten. Die uit het hart vandaan gestoten worden naar boven. Zijn de retour gebeden, Die zich voortdurend herhalen. Leg de zaken der waarheid in onze harten. Waar het licht geweest is, zal het nu licht donker zijn. Waar vrede geweest is, zal het nu licht weer oorlog zijn. En waar men hopen gehad heeft, daar grenst men alweer aan de wanhoop, zal het waar geweest zijn. Zal het nog eens waar maar geworden zou het nog even bestendig maken? En waar mijn gezongenheid van uitkomt, daar schreeuwt men nu licht weer. God die helpt in nood is een die Het is altijd een weg waar alleen Christus de weg is. En dat blijft de weg. Naar het hemels Jeruzalem. Leg de zaken in onze harten. En een eenvoudig woord op de lippen. Opdat we door dezelfde nog werden gesticht. En ieder persoonlijk. In het missen. Of in het mogen bezitten. En wederom missen. Tot nadere openbaringen. Laat de bazuinen een zuiver geluid geven, dan is het alleen uit u. En door u, en dan eindigt het tot u. Laat hen die biddeloos zijn en bidden de ogen, priester mag genoeg doen. Laat hen die dankeloos zijn en zodanig een ogen, priester kennen die nooit ophoudt met bidden en danken. Altijd doorgaan en voortgaat dat de laatste voor een troon staat. Zeven uw woord. Met een sprankel geloof en een straaltje licht. Tot verlichting. In die dingen die onversluitbaar, haalbaar en bestaanbaar. En gangbaar zijn voor de eeuwen. Amen. Psalm 98, en daarvan het derde en laatste zangvers in de middel krijgen gelegenheid voor de extra collecte van de school af te vonden. Doe bij uw de psalm horen, uw juist stem geeft de Heer dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuin de klank. Dat zeer een huis van vreugde druisen. Voor Israël groten op en neer. De zee met haar volheid druisen. De ganse wereld geeft hem neer. Derde en vierde van de 8 en 9. Waar het in diezelfde landstreek, dus vlak bij Jezus, kort bij hem, daar had de voorzienigheid ze neergezet. En de voorzienigheid Gods, die gaat over alle dingen, zelfs over de kleinste dingen: over een naald die ik kwijt ben, en een speld die ik niet vinden kan, en over een kwartje, en over een gulden. Over gezondheid en over ziekte. Ik zou niet iets weten waar de voorzienigheid niet over gaat. Dat weet ik niet. Ja, zelfs over mussen. En over zwaarden. En die heeft die herders. Precies op tijd. Daar gesteld. God is alles. En God doet alles. En God vermag alles. Wat naar zijn raad en wil is. Daar staat van het, dus het waren geen schapenhandelaars. Doe je schapen van de hand he. Het waren ook geen schapenvilders. Die maar leiden om schapen te slachten. Er is je voorgelezen uit Johannes 10... Ten allerbeste hadden de eneste had die alleen maar schapen gekocht en nooit ingekoopt. Hij verkoopt er nooit in, al ben ze nog zo koppig. En dan hebben ze nog zoveel schurpt en dan lopen ze nog zoveel weg. Hij doet ze niet van de hand. Ik ben, dat mag hij zeggen hoor, dat mag hij zeggen. Ik ben, niet de kwot, maar ik ben de goede die zijn leven stelt voor de schat. En wanneer deze hebben nu in diezelfde landstreek staan, dan staan ze vlak bij bedje. Maar dat is nog niet in bedje, vlak bij de hemel, dat is nog niet in de hè? Ofwel? Bijna behouden, daar is ook net verloren. En bijna binnen, daar is ook net nog buiten, Denk eens aan die dwaze maarten. De deur hoefde maar met een kiertje open te gaan. Als ze zo naar binnen kunnen gaan. Als ze zo naar binnen kunnen gaan. Maar die deur ging niet open. En die is nog niet open. Zij begonnen. Buiten te staan. Dat is ook het begin. Want er kwam ook geen enkele. En deze herders. Hadden niet alleen de dag wacht. Want dat is makkelijk, dan overzie je de kudde. Maar die hadden ook nachtwacht. de wolven en beren en leeuwen. Ja, die zijn er vandaag niet meer. jij zijn vandaag geen wolven meer. En geen leeuwen en geen beren meer. Niet. Niet. Ik dacht dat ons land er zo vol mee zat, dat ze niet te vangen zijn. Dat ze niet te vangen zijn was Arius in de derde negen wolf om de gemeente te bescheuren met de verlogening van de Godheid van Christus. En is Pelagus weer niet gevonden? Is in Erasmus niet gevonden? Allemaal wolven. Ja, Die met de was de kerk te verwoesten en te vernielen. De ene met de verlogening en de ander met een vrije wil drijven. En die is er niet, hè? Die is er niet. Daar kan je wel naar staan, maar dat lukt niet. Een mens is nog eenmaal een slaaf van de zon. En van de dood en van de hel en van de duivel. Ja. Ik heb Dominique Smith wel eens horen zeggen, die man die kan je ook wel. Die zei een mens is half duivel en half mens. Wij hebben vanmorgen gezegd, een gevleesde duivel. Kijk hem? Weet je waar die woont? Weet je wie die is? Zou een aan kunnen wijzen? En hoeven niet ver af te wijzen. Hoeven niet ver af te zien. Hij oogt kort bij En over deze herderste te beginnen, zullen de lachte geweest zijn. Alleen dat een engel versteen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet hoor. Dat hoeft niet. Ik lees wel dat ze bekeerd geworden zijn. Maar ik lees niet dat ze bekeerd waren. Het is voor God maar een dadelijkheid. De heden onbekeerd en heden bekeerd. Heden dood en heden lief. Heden verloren en heden behaald. Dat zijn de daden God. Die niemand keren kan. En niemand weer kan. Ze hadden dus dag wacht en nacht wacht. En dat deed ze getrouwd. Het was ook hun kudde. Ze waren er ook over gesteld. Ze hadden nog een verantwoordingsgevoel. Dat vandaag ook bijna gestorven en begraven is. Dat verantwoordingsgevoel. Dat is ook bijna de wereld had. Maar deze herders hadden het En dan op het onverwacht in de nacht sterren geflonken. Waaronder Abraham eenmaal geroepen werd in Genesis 13. Om die sterren te tellen. Gelukkig dat mislukte. Dat noemen gelukkige mislukkingen. Dat noemen gelukkige mislukkingen. Als er niets meer in ons lukt, Dan zal het welbagen desheren. Door zijn hand gelukkig voorgaan. Ik denk dat gebroken benen en gebroken armen. De beste vorderingen maken. En de meeste vorderingen maken. Maar het moet van achteren gelegen En van achteren bestaan. En daar onverwassen en ongedacht. Daar ja, krijgen ze een verrassend bezoek. God kan alleen een mens verrassen. Want God weet niet van tegenvallers en God weet niet van meevallers. Hij verlust dus zich in hemzelf. En het is de tijd vastgelegd in de eeuwigheid om zich nader of helder en die de herdestopen openbaar, mocht ook voor ons verklaard liggen, in dat zegel, de eeuwige verkiezing, dat voor we gaan sterven, sterven, om dan met sterven God te gaan erven, en dat door het bloed, des eeuwige verbonden, en zegt de waarheid en ziet. Er is wat te zien. En men ziet zo graag wat. Mensen liever een schilderij dat die een boek leest. Want woorden die wekken. Maar schilderijen trekken. Men ziet zo graag een print. En men ziet zo graag een print. Maar in de schriftuur wordt zijn kerk geleerd. Met prenten die in het hart geprent worden. Waarvan een apostel zegt. Ik weet nu dat Christus een gestalte in u. Dat is een beste prent. En ziet een engel. Niet een ongeschapen engel, Want dat is Christus. De engel is verbond maar in geschapen en, De welke kracht en schepping onze broeders zijn, de engelen, al zijn ze na schatting, vijf dagen eer geschapen als wij, want die opgetuigd met 38ste hoogste, dan de morgensterren vrolijk zongen op de eerste dag, en wij zijn er op de zesde dag gekomen, Zij zijn dus iets ouderen weg. Maar wij leedden ook met de engelen op een hele goede voet. Zij hadden niets tegen ons en wij hadden niets tegen haar. Maar door middel van de bomsbrek hebben we die band ook doorgesneden. Nu zijn de engelen onze vijanden gewonnen. Niet omdat we godsmaaksel zijn. Maar omdat we zondaren zijn. En wij zijn vijanden van de engelen geworden. Daarmee deze borg waar het nu over gaat. Die heeft alle dingen door zichzelf en met zichzelf en verzoend. Zodat de dingen die in de hemel was gepaard. En dan krijgt men dat de Psalm 34 weer een engelenwacht rondom zijn kerk. Het wel eens ervaren. Er wordt wel zeer weinig van geschreven, want de Heeren weet welke apfel de we zijn. Oh ja. Maar niet te meer geeft hij die geschapen engel die voor zijn aangezicht staan. Uitzenden tot degene die de zaligheid beërven. En hoe groot het getal der gevallen engelen is, dat weet ik niet. Hoe groot het getal van de uitverkoren engelen is, dat weet ik ook niet. Hoe groot het getal van de verworpelingen is, dat weet ik ook niet. En hoe groot het getal van de uitverkoren is, dat weet ik ook niet. En hoe groot het getal der verlosten is, dat weet ik ook niet. En hoe groot het getal der verdoemden is, dat weet ik ook niet. Dan zeggen mannen man, dan weet je niks. Nog te veel. Nog te veel. Nog te veel. Want nu weet je nog wat, maar als je niets meer weet, dan leef je van openbaan. En dan leef je van toepassen En dat is werk in het koninkrijk der genade. En zie mijn engel, des heren, dat woord te heren, dat wijst ons op een goede tijd, op een heilzame tijd, terwijl ik niet als een weker water op een vermoeide ziel, een milde regen zond, goh, Heer, op uw bezwijkend erfenis neer, om sterk aan haar als een verbondsnaam zegt: Als God aan zijn verbond gedenkt, dan wordt er een mens bekeerd. Ik zou haar op, Oh, God, gedenk aan je verbond. En bekeert nog eens een mens onderom. Bereken nog eens een keer toe. Wie keest dat geeft? Als het er maar is. Want dat verbond, geliefd, dat is in zijn oprichting tussen de goddelijke personen. Zo oud als de eeuwigheid. Zonder veroudering. Ook een wondering. En daar zijn geven verbond. Dus hoe minder dat hij nou maar hebt. Hoe meer dat krijgt. Hoe leger dat je bent. Hoe meer dat dat verbond krijgt. Die trouwen houdt. En eeuwig op God zal zijn waarheid niet meer krijgen. Maar eeuwig zijn verbond. Hoor je wel. Zijn verbond gedenken. En dat gaat van geslacht op geslacht. Deze herders wisten daar niets van hoor. Ik meen ook. Dat niemand Gods kerk zo verrassen kan als God. Want al wat hij doet, doet hij onverwacht Maar zeker. Maar zeker hoor. Maar zeker. En zie de engel des heren. Toen bij nou ja, haar, hij liep niet door, hij ging niet van haar naar haar, hij moest daar wezen, hij moest daar zijn. Daar waren verloren mensen, die behouden moesten worden. Daar waren zondaars die gezaligd moesten worden. Ach, dat wij een kerkje met zondaars hadden, dat je niet nog in het laatst, zichzelf verheerlijken mocht in zondags. En een engel bij stond bij haar, hij liep niet door. Hij had een boodschap voor hen. Hij had hen wat te zeggen. En dat zal hij hen ook zeggen. Wij hebben ook wat te zeggen. En ik wenste wel dat ons zeggen: U had te raken, je ziel raakt. Verwonden en doorwonden en vanavond naar huis mogen. gaan. Oh God, voor een ander geboren, maar voor mij niet. Voor een ander behoud, maar voor mij niet. Voor een ander verlossing, maar voor mij niet. Het is eerst niet hoor, eer dat wel eens. Zo gaat het ook hier. En de heerlijkheid is zeer omschijn en zo. Geheel omschijnen. Gelijk gelezen in de Psalm 138. Als ik omringd, geheel omringd, voor en achter aan de zijkanten van alle zijden tekenen. Kijk er niet meer uit. Dan ben je een besloten wel en een verzegelde fontein. Dan krijg je geen ene kant meer uit. Hij heeft ook wel eens dat. Daar is zo opgesloten binnen en zo besloten... Dat je de minste zucht niet meer kwijt kan. En de minste traan zich niet meer open maakt. En de heerlijkheid en zere omscheen hem. Dat was een eendalend licht. Het is nog nooit zo donker geweest. Als dat het toe werd in het hart van die heller. Het is nog nooit zo donker geweest. Want dat licht ontdekte de duisternis. Dat licht ontdekte een oordeel, en schuld. Dat licht ontdekte de majesteit God. Dat licht ontdekte de rechtvaardigheid God. Die is nog nooit zo donker geweest toen het licht werd in de hek. Het was ontdekkend lichting. En namens is het licht overlicht van ogen. Om door een zaligmaker gezaligd te worden. En als ze te midden van het licht ingedundeld zijn. En geen ene kant naar uitgaan. De val aanschouwen en de dadelijke zonden. Wie kan er dan nog zalen? Wie kan er dan nog bekeer? Als u Adam wordt, wie kan er dan nog zalen? Als de val onze wordt, wie kan er dan nog opgericht? Dan kan God het alleen. En dat zal zich ook hier in openbaar. <lacht> Want zij hebben niet anders gedacht. We leggen verloren en we gaan verloren. En dat was nu ook, laat ik het zo zeggen, maar, een verworven vrucht van Christus. Om zo ontdekt te worden naar je zonde. En zo ontdekt te worden je verloren staat. Maar zulke vrucht die Christus verworven weet. Om verloren te gaan tot je behoud. En je stroom ondertekenen tot een vrijspraak van je wond. Maar dat kan je niet zien. He. En wij niet zien kan wij je nut van. Wij niet zien kan wij je nut van. Ik denk aan die lieve Thomas. Ja, ik hou toch een beetje van die man. Die man die wil dan altijd maar voelen en zien. Ik ben er nog niet aan gestorven. Ik ben er nog niet aan gestorven. Ik kan er maar slecht tegen als ik zo verhard over die wereld lucht. Dan wil ik dat maar zachter hebben. Dan wil ik dat maar een beetje ook moediger hebben. Ik kan er ook slecht tegen dat de ene zonde naar de ander opvalt. Want dan heb ik er geen zinnen om zo slecht te zijn. Dan heb ik er geen zinnen om de slechtste te zijn. Ak het ben, ja. Dan gaat alles vanzelf. Mij de grootste der zonden. Die mens werkt wat tegen. tegen zijn eigen zaligheid. Want ik heb wel gelezen in de Bijbel dat hij te goed bent, maar nooit hij te slecht. Hoe slechter, hoe rechter. Om God deugde te verheer en zijn naam te prezen. Daarom staat er ook, en ze vreesden met grote vrees. Zeggen ja dat is de dood. Het is afgelopen. Dat, dat, dat, dat eindigt in de hel. Dat is afgelopen. Ze vrezen me grote vrees. het is afgelopen. Bedoel. Het is verloren. Bedoel. Is het ook wel eens verloren. met Is het ook wel eens verloren. Bedoel? Met grote vrees. Niet anders gedacht. Als we zinken daar. Waar korach, daad en abiram is. Dat is grote vrees. Dat echt Gods en de wraak Gods in ons en het oordeel en de schuld en de toorn en de vloek der wet. Ga naar een kant maar één. En dat is nodig hoor, het moet eens vastlopen hoor. Dat is nodig hoor, het moet eens een keertje omhoog lopen, want zolang als het schip niet vastloopt, dan varen ze maar door. Maar mijn ouderling op Gissendam, die vragen is aan mij, wanneer ik dacht dat een schipper het liefste voert. zei, ja, als die hoog water hebt en de stroom mee hebt, ja, dan moest ik anders zeggen, ik wist ook niet meer. Hij zei, nee, nee, zei hij dat niet. Als die aan de grond zit, als die aan de grond zit, dan vaart hij het liefste. En dan heeft hij geduld nodig om zich vlot te laten maken. Door de opwellende stroom. En zo is vandaag altijd nog. Die mens kan maar niet wachten. En voor alle zullen omstandigheden En zij vrezen met grote vrezen. Zij kwamen om. Te laat en verloor. Net hè. Want wat volgde dan? Wanneer het bij hun niet meer in kan. Dan Spreek den engel tot haar. En vrees niet. Je sterft niet. De dood is er niet. Je dood is weg. Je zonden zijn ook weg. Je schuld is ook weg. Je toorn is ook weg. En de hel is ook weg. Je hoeft niet bang te wezen. Vrees niet. Er is geen oorzaak meer om te vrezen. God heeft zijn zoon in Bethlehem gelegd. En daar zal die alle gerechtigheid van ontvangen. Waarin onze gerechtigheid volkomen. En hij zei de vrees niet de wand. Dat woord die want als er redengevend wordt. Dat woord die want wil zeggen er komt nog een zaak. Er is nog een zaak. Want ziet zegt hij ik geef u. Wat moet een engel geven? Wat moet een leraar geven? Totaal weg niets. De weg der bekering heeft God in zijn eigen handen gehouden. En dat blijft hij altijd zelf doen. Al zal hij een middel gebruiken, blijft hij het nog zelf doen. En dat is maar goed ook hoor. Maar wat zegt hij? Ik verkondig u, ik predik u, ik vermeld u. Ik heb een zaak te verkondigen. Waarin je niet hoeft te vrezen. Want zie dit verkondig uw grote blijdschap. Een blijdschap die je lenden overtrekt. Een blijdschap die je droefheid overtrekt. Een blijdschap die je schuldgevoel overtrekt. Een blijdschap die je, overtrekt, blijdschap die je doodsgevoel overtrekt. Ik verkondig u grote blijdschap en blijdschap. Als ik het kort mag zeggen. Die net zo groot is als God. waar de je van betuigt. En de blijdschap des Heeren zal u versterken zijn. Dat is een blijdschap die overwint alle droeven. En alles maar. Vrees niet want ziet ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volkeren wezen zal. dan, Daar wordt de evangelie geopend. Daar gaat een deur open. Voor al de volken. Niet alleen voor de jood. Maar ook voor de turken. En ook voor de Barba. Daar gaat een deur open. Waarvan David zingt. Al de heidenen door uw handen. Voortgebracht uit alle landen. Zullen tot u komen. Nu is het waar. Dat dit een zoete waarheid is. Maar. Het haalde hun niet uit de ellende. En ook niet uit de schuld. Het was voor een ander. Want ziet alle volkeren. Het gaat in het stuk van zalig wordt Om persoonlijk ingesloten te worden. En persoonlijk in dat werk besloten te worden. Ik twijfel dan de hele kerk niet. Want dat is allemaal bekeerd. En allemaal zalig zijn. Maar ik zit meenigmaal te houden met mezelf. Zou het bij mij wel waar zijn? Zou het bij mij wel echt zijn? Zou het bij mij wel goddelijk zijn? Maar ook daar worden ze naderen onderwezen. God doet nooit geen half werk. God kan geen half werk doen. Als een mogelijk. Die kan alleen heel werk doen. Wij kunnen alleen half werk doen. En dat doen we dan ook. Want zie ik verkondig u. Grote blijdschap, dan hebben ze die blijdschap gezien door het geloof. De welke de wereld overleeft, de tijd overleeft. En in de eeuwigheid leeft die blijdschap voor. Het is een nooit meer eindigende blijdschap. Waar met eerbied gesproken, God heeft het altijd goed na zijn zin. Goed na zijn zin. God heeft niets te treuren, God zelf treurt ook in zijn wezen niet. Maar die hebben vermaak in al zijn werken, zij oordeel of zij voordeel, zij hel of zij heen. Die heeft en die houdt zijn vermaak. Misschien dat ik er eens iets zit die in zichzelf denkt, ja, dan zal voor mijn wel een oordeel zijn. Dan zal het van mij wel tot een verlorenheid zijn. Voor hem en voor haar anders. Maar voor mij is het zus. Ik hoop dat hij het inleven mag. En dat hij het beleven mag. Want het is geen wonder om niet verkoren te zijn. Maar het is wel een wonder om uitverkoren te weten. Dat is wel een wonder. Dat is wel een wonder hoor. Want God heeft het kleinste getal genomen. Ik zal het grootste genomen maar God neemt het kleinste. Dus het is meer wonder om er een te zijn van een klein getal dan er een te zijn van een groot getal. Want zie ik verkondig grote blijdschap. Die al den volkeren wees, dat daar gaat de evangelie in zijn openbaar. Daar gaat het hart van de Vader. Op, en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dan laat God zijn hart zien en openbaart zijn hart naar het evangelie van Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad, maar dan de wereld hoor. Maar dan de wereld hoor, dat hij zijn enige geboren zonen niet gespaard heeft, maar hij Tot de allerontzettendste honing en verhoning en smaad en versmaadheid over, Ja zelfs tot het vloek en moord houdt op Golgotha. Geef God zijn zoon om een kroon voor zijn kerk te verwerken. Om een kroon voor zijn kerk uit de heltaal. Om een kroon voor zijn kerk uit de verdoemenis te Dit noem ik weergaloze liefde. Liefde zonder weerga. Maar, kom voor die herders nader. Kom voor die herders persoonlijk, want daar staat. En de engel zei, en hem vreest niet, want zit ik voor de konden uw grote blijdschap, die had een volk geweest, is al namelijk, dat u. Dat is een woord er uw jambon zoveel van. Dat woord u, daar kon die haast nooit overeenkomen. Dan zei hij, die u die is van boven los. Dan kan er wat invallen. O oh je Die u is ook van boven los. Kan wat invallen. Maar zei hij, die u die begint daar. En die gaat de was door het hart en die keer weder daar. Dat is de u. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar wanneer hij de engel dresseren zegt u. Dan is dat een andere hand als van Nathan. Oh ja. Als Nathan zijn vinger op de borst van David legt, dan is schuld te noemen. Maar als een de engel denkt, zijn hand op de borst van deze verloren heer legt, en zegt, u is heden niet morgen, niet morgen, nee. Nu, heden in de dadelijkheid, gingen hun hart open en zagen ze de Christus, aanvader de Christus, aanbader de Christus, en luisterden naar de Christus. Dat woordje U is heden, een deur geopend in het dal van Avel. En in dat woordje U, daar roken ook in vervat, dat er niets uit ons, maar al uit hem en zo schommelt de kerk naar Jeruzalem. En dan heden, wil zeggen ze, hoefden geen minuut langer buiten de zaligmaker te blijven. Ze zijn er lang genoeg buiten geweest. Hun gemis hoefde geen minuut langer te duren. Hun veroordeling hoefde geen minuut langer te duren. Het was precies tijd, ze waren verloren en nu kwam Baal. Het is precies tijd. Ze waren melaatst, nu komt de genees. Ze waren verdoemd en nu komt de verzoen. Het hoefde niet langer, kon niet langer ook. Want de kerk komt in zulke hoogtepunten in de leven terecht, dat ze in het toppunt van de nood geraakt. En daar zegt David van de Psalm 99. Op uw nood geschreit deed de grote wond. Oh, Dat u heden. En dan geboren. Want er was een plaats voor gemaakt. Hij is er geboren. Er is een plaats voor gemaakt voor die geboorte van Christus. De welke de vruchten der wedergeboorte zijn. U is heden geboren. Dat hebben ze gevoeld, gezien en geloofd. Want alle geloof is niet zonder gevoel hoor. Ik zeg niet dat alle geloof zo'n dadelijk gevoel meebrengt. Hoewel de kerk meer op gevoel gesteld is, is het op geloof. Het behoorde andersom. Maar het is zo. Namelijk dat je heden geboren is niet een zalig maken. Maar de zalig maken. De Joden geen anderen te wachten. Die Joden ook niet, want er komt geen ander meer. Het is al een even wonder dat er één zaligmaker is. Maar hoort ge wat aan zijn werk is zalig maken. Wie kan die dat? Waar kan die dat? En in wie kan die dat? Als zijn werk is zalig maken, dan moet het toch rampzalige zijn. Als zijn werk is zondaars dan moet het toch zondaars wezen. Als zijn werk zalig maken, dan moet het toch een rampzalig mens zijn. Anders kan hij toch zijn zaligheid niet kwijt. De zalig maken. Welken is de Christus? De profeet voor dwaas, want wijze mensen krijgen geen onderwijs. De waarse mensen, daar is het onderwijs voor. En die krijgen ook onderwijs. En ik meen dat je de dwaasste van op aarde in Gods kerk moet zoeken. In Gods volk, daar moet je de dwaasste mensen zoeken. Ze zitten soms dagen met een waarheid te houden waar ze niet links en niet rechts en niet mee naar boven kunnen en niet meer. Ja. En dan lezen ze maar. En ze lezen nog eens. En ze kunnen er maar niet in kijken. Die letter moet breken. Wel de waarheid voor een dag komt. Ik acht een er gelukkig. Welke letteren gebroken worden. En welke zaken de waarheid geopenbaard worden. En hij maar één waarheid nodig. Maar één. En dan raakt u namelijk dat u en dat woordje u. Er dus staat niet namelijk hij of namelijk zij of wij, nee, u. Dat is dat persoonlijke u. U gered, u gezalig, u behouden, u verloren en toch het kind God. U verdoemd en toch verzoemd. U het kind hel en toch het kind des hemels. Dat woordje u wil zeggen dat het u geld. Dat het u raakt en dat het je inpakt en aanpakt. In dat woordje u, daar legt de gehele zaligheid in besloten. Dat uw heden geboren is de Christus, den profeet. Ik meen dat u zo dwaas niet kan zijn of bij hem is onderwijs. Ik meen dat u zo dom niet kan zijn of hij verlicht het verstand. Ik meen dat het zo ver niet weg kan zijn of hij heeft nog wel een regel die je onderricht en onderwijst. Trouwens, als Gods kerk in de ontdekking komt, dan vragen niet om een hele prik. Ook niet om een hele psalmvest. Dan gaat het menigmaal maar om één woord. Om één woord. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben u heil alleen. Dat u heden geboren is. De zalig maken welken is Christus. De heren in de stad daar, Zie je voor dat hij op zijn plaats gekomen is. Dat hij in bed bij hem gekomen is. Zie je dat het de schriftuurlijke Jezus is. De Jezus der scripturen was niet van hem voorzegd dat hij in Bethlehem geboren. En is hij daar nog niet geboren? Heb God zijn woord niet gehouden? Heb God zijn woord niet bevestigd? Hij maakt elk ding op zijn tijdschuld. Het ganse leven van de kerk. Wachten, wachten, wachten is iets Christens plicht. Maar een moeilijke les. Een vleesverterende les. Wachten tot God zijn werk doet en wij uitgewerkt. Van waar hij dan ook getuigt en dit zal u het teken zijn. Dat God toch goed deed. Die meeste vragen hij om een teken te krijgen. Een teken. Gideon vroeg terug. Gideon zei: Heere, jij hebt mij uitgezonden om Israël te verlossen van de Midianieten. maar ik zou toch zo graag een teken willen ik kan het maar niet geloven ik kan het maar niet overnemen dat ik die verlosser zal zijn Als ik nu een vlies niet en ik leg dat eens dus op de aarde. en dat wollen vlies is dan alleen is nat en de hele aarde is droog dan zeg ik weten dat u mij gezonden en de heer doet het oh ja de heren doet het, hij luistert naar zijn kerk, komt morgens op en hij wringt een doek uit en een om me wat. Hij zou zijn, nu is toch wel genoeg, Idiom? Nee. Hij zei, nee, ik zou nog zo graag een teken willen vragen. En wat voor teken zou je dan nu nog willen vragen, Gideon? Dat wolk leedroos. En dat de ganse aarde nat is. De ganse aarde onder de dood. En dat wolle vlies terug. En ook dat geschiet. En wat legt daarin? In dat natte vlies dat toen de bekering alleen voor Israël was. En dan zalig maken alleen voor Israël was. En in dat droge vlies legt de verwerping van de Jood. De douwtere Voor de ganse heidenen. Voorzien al. In dat goddelijke teken. Denk eens aan mijn Noach. Die een teken. Veel in het oude testament hebben gevraagd om geen wat ze kregen. En u bent ook gelukkig als u niet krijgt altijd waar je om vraagt. Want ik hoor nog een leraar in mijn oren klinken. Die zei je zal eenmaal God danken. Over die gebed die, die nooit verhoort. Omdat we zoveel op ons eigen aan bent. En naar ons eigen toe Maar hij zegt het niet. Een, nee het teken. Gij zult het kinderke vinden. Vaststelling. Gij zult nu niet zoeken en niet vinden. Gij zult nu zoeken en vinden. Lieve belofte. Oh, ja. oh. Dit zal u het. Teken zijn. Gij zult het kinderke vinden. Zoals die je gepredikt is. Zoals die geopenbaard is. Zoals die je verklaard geworden Gij zult dat kinderke kennen. Want hij is het kind der schriften. Simeon zag hem ook. Zo die hem geopenbaard is. Daar vandaan. ken die hem. Daar vandaan nam hij hem. Hij hoefde niet te vragen aan Maria. Is dat nu de Christus? Hij zag. En hij nam hem. En hij eigen. Wonderlijk. Wonderlijk. Ja. Och. God is wonderlijk. En zijn wegen zijn wonderlijk. En zijn wonder staan in zijn woord. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindje vinden. Gewonden in doeken, nou dat is niks bijzonder. Dat een vers kind in doeken gewonden, dat is niks bijzonder. Dat een pasgeboren kind in doeken en wonden, dat is heel gewoon. Maar er komt nog wat bij. En dat hadden die herders ook nooit gedacht. Gij zult het niet vinden in paleizen of kastelen hoor. Gij zult het dan vinden in doeken en wonden. Leggenden in de krip. En dat Maria dat kind neergelegd, is een bewijs dat hij niet alleen voor haar was. Maar dat kind was ook voor de herder. Dat kind was ook voor de wijze toosten. En dat kind is voor de ganse kerk. Die van eeuwigheid in dat kind verkoren zijn ten liefde. Zij hebben in dat kind God als geld. De middelaar aan school. Ze hebben in dat kind de voldoener aan school. Ze hebben in dat kind de eeuwige verlosser aan school. Vraag nu niet aan mij, wanneer ze straks heen gaan, hoe ze dat gevonden zullen hebben. Want ze hebben alleen maar aanbidding gevonden. Dat kind paste hun. Dat kind was hun al genoegzaam. Dat kind was een dierbaar, dat kind was een beminnelijk, want God woonde in Christus en Christus woonde in God. Ze hebben in dat kind de volheid gezien, van alle goddelijke genade. ze hebben in dat kind gezien, de volkomelijke voldoening, de eeuwige verzoening, jongen. Ik hoop dat we niet van de wereld hoeven te gaan. Alleen dat kind een plaats in onze harten gekregen. Als er voor dat kind geen plaats is hier, ook geen plaats voor ons daar. Als er voor dat kind geen plaats is hier, ook voor ons geen plaats in de gewesten daarin. Want dat kind wordt geboren. Niet om als kind te voldoen, maar was trop, trop mannelijke jaren. En dan gaat hij de weg des kruises. Hij wordt alleen geboren, volk, om een verloren volk tot kinderen Gods te maken. En dat doet hij op zodanige weg en wijze, dat de eer voor Jehovah daarvan overschrijdt. Het geeft aan een dag van morgen. Of een ogenblik zullen beluisteren. Wanneer. De heilige drukte uit de hemel. Er is meer drukte in de hemel als op aarde. De vader is druk. En de zoon is druk. En de engelen zijn druk. Ze zijn allemaal even druk. Tot heil voor een verloren zondaar. En die zondaar is er heel niet druk mee. Die luistert in die gaat straks weer heen. Die zegt dat is de eerste kerstdag weer voorbij. Als de eerste kerstdag weer voorbij, de heren drukken het nog in. Het is het wonder aller wonder. Ik weet geen groter wonder dan de menswording van God. Dat God zo klein geworden is. En God gebleven. Dat Gij, die de wereld geschapen, zichzelf schept. De moeder maakt Maria dat hij die alle mensen onderhoudt, zichzelf mens maakt. Zichzelf mens maakt. En als een mens geboren wordt, en als een mens eet, en als een mens drinkt, en als een mens predikt, en als een mens wonderen doet, en in dat alles slechts zijn Godheid, achter het voorhangsel van zijn mensheid, totdat straks God overblijft. En dan zal de kerk ervaren. In hem woont al de godheid der lichamen. Volkomen. op De Heer zegen en zijn woord in ons allen. En maken plaats. moest het dus gezegd worden. Ze moesten dat kind niet in een kamertje zoeken. Maar in een krib. Dus in een stad. In een ongeheiligde, ongereinigde stad. Daar legt hij in. En in een krib die helemaal leeft. Die helemaal leeft. En hoe leger de krib. Hoe beter dat Christus erin past. En hij is de volheid van de krib. Hij legt ook midden in de krib. Gelijk hij midden in een troon staat. En gelijk hij altijd in het midden stond. Bij de openbaring zijn de jongeren. Na zijn opstanding. En de heren mocht Bethlehem reizen. In ons een openbaar. Op dat Bethlehems wonder. Verheerlijk tot een wonder. Potappel die zei altijd. De menswording van Christus. Dat is het wonder. Het wonder. Daar vloeien alle wonderen uit. Maar dat wonder staat bovenaan. Dat God geopenbaard in het vlees gerechtvaardigd in de geest gezien van de engelen opgestaan uit de doden en opgevaren ten hemel en verkondigende dat goddelijke evangelium den heidenen Amen Zegen uw woord o vlees geworden woord in ons allerhardsen met toepassing, anders vergeten we het, anders verliezen we het. Maar als u het toepast, dan kunnen we het niet verliezen, dan worden we zelf een verloren mens, Om door Bethlehems wonder, gered door een zalig, die dat kan en die dat doet en die dat zal blijven doen. Tot aan de verleiding der weer. Een de zalig maken wat van de kerk gezongen heeft. Hij kan er willen zal en ook. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geeft. Gij wist herders te stellen op een grond zonder grond. Gij wist ze te brengen een weg zonder weg. En toen alles weg was. Alles weg. Was. Toen werd Christus openbaar al de weg. De waarheid en het leven. Toen hoefden ze niet meer te vrezen. Want Christus heeft. Bij de ene op voor de andere een eeuwigheid volbaar. Ze hebben gezien de betaling. Ze hebben gezien de voldoening. Ze hebben gezien zijn middelaars werk en zijn ambten. En hebben geloofd dat deze is de Christus, de David, even van voren beloofd, ten laatste gekomen als de vervuller van alle beloften die alleen in Jezus Christus ja en amen zijn. Amen. De Psalm 150, en daarvan het eerste zanger. Psalm 150, looft God, looft zijn namen om. Looft hem in zijn heiligdom, looft de zeer grote macht in de hemel, zijn kracht. Looft hem onze mogendheden, looft hem na zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Als het eerste van de 150ste psalm